Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. De Franse president Macron en zijn regering mogen blijven. Er werd een motie van wantrouwen tegen hem ingediend. Maar er waren te weinig stemmen om hem echt te laten aftreden. En dat betekent dat de pensioensleeftijd wordt verhoogd naar 64 jaar. Maar of Macron echt blij kan zijn? hoort correspondent Frank Renaud. Ja, hij heeft gewonnen. Hij heeft die motie overleefd. Maar zijn imago heeft wel een flinke knauw gekregen. En de verwachting is dan ook dat de protesten flink zullen doorgaan. Doorgaan. Vanavond al in Parijs zijn er nieuwe betogingen, honderden mensen op de been. Daarbij kwam het ook alweer tot schermutselingen, net zoals we de afgelopen dagen hebben gezien in Parijs. En de vakbonden hebben voor aanstaande donderdag weer een nieuwe landelijke actie- en protestdag aangekondigd. In de vermissingszaak uit 1994 is een kwart miljoen euro uitgeloofd voor de Gouden Tip. De zaak gaat om Maria van der Zanden. Zoals 22 toen ze in Gelderland in Putten een stukje ging fietsen en niet meer thuis kwam. De politie denkt dat ze slachtoffer werd van een misdrijf. De beloning is uitgeloofd door de Peter R. de Vries Foundation. Vanaf april kun je in het Utrechtse restaurant Cantina di David geen ganzenlever meer bestellen. Afgelopen zaterdag stonden er demonstranten voor de deur van het Italiaans restaurant omdat ze ganzen Lever ...op het menu hebben staan. Daarvoor moeten ganzen op een dierontvriendelijke manier vet worden gemest. Het is niet verboden om ganzenlever te verkopen. En een toerist heeft voor de Mexicaanse kust in de grote oceaan... ...bijzondere onderwaterbeelden gemaakt. Toen hij een kopje onderging met zijn camera... ...zwommen er rustig twee grote zeedieren langs. Ja, het zijn twee zingende walvissen. Het lijken een moeder en een jong te zijn. Maar of de video wel echt is, is de vraag. Volgens bijvoorbeeld SOS Dolfijn kunnen mensen zonder speciale apparatuur het geluid van walvissen helemaal niet horen. En dan nog het weer vanavond opklaringen. Morgen vroeg weer er regen. Morgenmiddag een zonnetje, dan een graad of 13.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 Bad, they get chosen white, the justified, those who died, but we're in the bed, they get chosen white, those who died are justified, don't wear in the bed, they get chosen white, the justified Those who died, but wear in the bed, they get chosen white. Some of those that were forces are the same that brought crosses. Some of those that were forces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 Fools that died from wearing the badge and your droves in white Fools who died I'm justified from wearing the badge and your droves in white You're justified Het tweede uur van deze 11 History of Heavy Metal special van Play It Loud. Met ditmaal het meest experimentele metal genre van alle stijlen die ik heb behandeld en ga behandelen. Alternative Metal. Een stijl dat bestaat uit een combinatie van heavy metal met alternatieve muziek. En andere invloeden die je niet snel bij metal verwacht. Zoals we al veel funk en rap invloeden hadden gehoord in het eerste uur. En nu dus ook in het tweede uur. En er zijn maar weinig bands die ooit een vuur hebben aangestoken... onder de zware muziek, zoals de legendarische L.A. crew Rage Against the Machine... die we net hoorden met hun grootste hit Killing Is The Name... van het succesvolle debuutalbum en titeloze debuutalbum uit de 1992. De band die voortkwam uit de spanning en oneenigheid van een stad... die op het punt stond uit te barsten in de beruchte rasserellen van 1992... wist met frontman Zack de La Rocha, Furieuze Rijmpjes... en Tim Comerford en Brad Wilkes... Ritmes en Tom Morello's hypermoderne riffs... niet alleen een woestende, boedende rechtschapenheid te verpakken... die het grootste, grootste deel van de jaren 80 ontbrak in de populaire muziek... maar ook een baanbrekend geluid dat voor altijd genregrenzen zou doorbreken... Maar als frontman van Black Flag heeft Henry Rollins meer dan de meeste invloed gehad op alternatieve rock. Voornamelijk dankzij de donkere, sabbath achtige punk van het My War album. En is hij in de loop der jaren uitgegooid tot een niveau van cultfaam dat hem misschien wel de meest bekende artiest heeft gemaakt die uit het hardrock, hardcore punk genre is voortgekomen. Toen hij in 1986 besloot om solo te gaan, was het een geluid dat hij verder verkende met Rollins Band. En Wade is het beste voorbeeld van hun bluesachtige, krachtige alt-metal. Het meest bekend om de single Liar, die een bona fide MTV-hit was, toont het hele album Rollins gaven voor woedende, gearticuleerde, sarcastische woede. De voorganger, The End of Silence, dat in 1992 verscheen, werd in Metal Hammers lijst van de top 10 albums van 1992 beschreven als strak, woest en vernietigend. En dat het de plaat is die Rollins van hardcore punk-renaissance man tot bona fide alt-rock-icoon heeft gebracht. En hiervan draai ik nu de single Tearing, wat een ideale break-up-song is. We hoorden Grinder van het debuutalbum Nurse uit 1992 van de eerste band Therapy. Dat in 1989 in Belfast werd opgericht door zanger en gitarist Andy Kearns en drummer Five Ewing. Op het eerder genoemde volwaardige debuutalbum namen ze definitief afscheid van hun meer experimentele club en industrieel getinte materiaal. Dat zo overheersend was op hun EP's Baby Teeth en Pleasure Death. Ze brachten de gitaren echt naar de voorgrond en lieten de hoekige riffs op ons los. Het album laat de zwaar gitaar gedreven punk metal sound horen waar de band tegenwoordig vooral bekend om staat. NURSE wordt al snel opgevolgd door het succesvolle Trouble Gum dat in 1994 verschijnt. Die Laughing haalt in Nederland de tipparade en ook Nowhere krijgt Airplay door met name MTV. De heren zijn actief, want weer een jaar later verschijnt het album Infernal Love, waarmee de band begin 1996 zijn grootste hit in ons land scoort, met Diane, wat een cover is van de band Husker Du. Therapy is nooit een band geweest die zich aan een bepaald genre of scene moest houden. In hun 33-jarige carrière flirten ze met van alles, van indie en punk tot metal en noise rock, en worden ze op één hoop gegooid met meer niche subgenres en CNN scenes zoals alternatief Metal, Brit Rock en zelfs nu Metal, wanneer de mode dat voorschrijft. In hetzelfde jaar van therapie's oprichting werd ook de uit Californië afkomstige band Ugly Kid Joe opgericht, wiens naam een parodie was op de glamorous metal band Pretty Boy Floyd. Net toen het leek alsof de hair metal Rage zijn hoogtepunt had bereikt, ging dit humoristische hardrock quintet van het spelen van lokale bierfeesten in 1992 naar de top van de hitlijsten... dankzij de sarcastische single Everything About You. En sprong hun debuut-EP met zes nummers. As Ugly As They Wanna Be... vrijwel van de ene op de andere dag naar de multi-platina-status. Everything About You werd al snel een veelgedraaide MTV en radiohit. Verscheen in de hitfilm Wayne's World. En al snel toerde Ugly Kid Joe de wereld rond als opening voor Hard tegen als Ozzy Osborne en Def Leppard. Het volledige debuut uit 1992, America's Least Wanted, volgde zijn voorganger naar de top 40. En scoorde de band opnieuw een hit met een cover van Harry Shepard's Cats in the Cradle. Ugly Kid Joe had het allemaal voor ongeveer een jaar. Toen draaide de Hard Rock scene op een dubbeltje. Seattle was in en Zuid-Californië was uit. En toen Ugly Kid Joe in 1995 terugkeerde met hun tweede volledige album... *Menace to Sobriety, luisterde niemand naar dit album. Wat een absolute tragedie is, want het is hun beste album. De band ging in 1997 uit elkaar, maar kondigde in 2010 een reunie aan... en is sindsdien zowel hervormd als hervat. Maar Are eerst you the guys on the everything, everything About You. Eat everything? Is this some sort of hip music that I don't understand? Ugly Kids shows everything about you... ...hoorden we de Amerikaanse hard rock metal crossover band... ...Life of Agony met Through and Through. Ook Life of Agony werd in 1989 opgericht in New York... ...door zangeres Mina Caputo. Toen nog bekend als Keith. Maar inmiddels is hij een... Uh ...transitie gaan. Bassist Alan Robert... ...en gitarist Joey Z. En zijn vooral bekend vanwege hun succesvolle... ...debuutalbum River Runs Red... ...uit 1993, waar we net dus... ...True True van hoorden. Hiermee... ...bouwde de band meteen een diehard... cult aanhang op en met meer dan... ...twee decennia toeren... ...doerde de groep medogeloos over de hele wereld... ...en deelde podia met de grootste namen in de rock... ...waaronder Metallica, Black Sabbath, Ozzy Osbourne, Foo Fighters... ...en de Rattled Chili Peppers. Na het veelgeprezen Ugly uit 1995 koos Life of Agony... ...voor een zeer energieke alternatieve rockbenadering... ...op Soul Searching Sun uit 97 en Broken Valley uit 2005. Dat werd geproduceerd door Craig Feidelman die ook bekend is van Slipknot en Metallica. Life of Agony heeft tot nog toe meer dan een miljoen albums verkocht. Ook op verschillende niveaus is Prong... altijd een een van de meer revolutionaire bands van metal geweest. Eind jaren 80 en begin jaren 90... overspoelde het sinds 1986 in New York gevestigde trio... geleid door drijvende kracht Tommy Victor... traditionele trash met low-end gitaren en hip ritmes... wat hielp bij het creëren van een genre dat we nu groove metal noemen en het beïnvloeden van acts als White Zombie en Pantera. Maar bovendien was Prong een van de belangrijkste metalbands van New York... die de vele uiteenlopende artistieke smaken rond de Big Apple... combineerden tot een unieke muzikale identiteit... waarbij metal werd geïntroduceerd in concepten... en geluiden die gewoon niet beschikbaar waren in L.A. of Florida... De band heeft tot op heden 12 studioalbums, een live album en vier EP's uitgebracht. En hadden groot succes met hun vierde album, Cleansing, uit 1994. Dankzij de bescheiden hit Snap Your Finger, Snap Your Neck. Dat veel MTV Airplay kreeg dankzij Headbangers Ball. En je hoort deze metalklassieker natuurlijk nu bij Play It Loud. No reason the trouble. Depth die we net hoorden met hun debut single Seven Words kwamen voort uit de ontluikende nu metal scene van de jaren 90 en hebben sindsdien eindeloos geëxperimenteerd met hun gewelddadig mooie metal. waarna ze evolueerden naar een van die zeldzame acts die simpelweg de klassificatie tartte. Hun muziek was meer dan alleen maar zwaarte, want ze mengden zich beter in lagen van licht, schaduw en atmosfeer dan zowat iedereen hier is. De vocale veelzijdigheid van Chino Morino was een ander krachtig wapen in hun arsenaal, zeker wanneer hij zich proble probleemloos aanpaste aan steeds veranderde soundscapes. Door de jaren heen hebben ze een indrukwekkend niveau van zowel vindingrijkheid als consistentie behouden, wat niet een combinatie is die veel artiesten aankunnen. Ze hebben ook tragedie en tegenspoed doorstaan. En er is nog altijd geen teken van stoppen. Een verdiende plek in deze avond dus. Incubus, dat is de volgende band die ik ga behandelen... is in 1991 in de voorstad van San Fernando Valley eh, gevormd... en werd een van de meest populaire alt-metal bands van het nieuwe millennium... en onderscheiden zich in een drukveld van bands met onvermoeibare tourschema's... en een breed muzikaal palet. Hun vroege funk -metal geluid werd sterk beïnvloed door de Red Hot Chili Peppers... maar breidde zich in de loop van de volgende jaren uit met trash, rap-metal, post-grunge... Oh, en schurende alt-metal à la Korn of the Deftones. De band bereikte na hun eerste twee albums... Fungus Among Us uit 1995 en Science uit 1997... in 1999 de mainstream met hun multi-platina... derde album Make Yourself, waarop de hitparade single Drive stond. Ze zetten hun heerschappij gedurende het volgende decennium voort... en brachten een reeks goud- en platina-verkopende platen uit... Morning View uit 2001, A Crow Left of the Murder... Uit 2004 en Light Grenade uit 2006. Met als hoogtepunt de release van een compilatiealbum met de grootste hits in 2009. Incubus concentreerde zich het decennium erna op live spelen, maar bracht ook nog twee studioalbums uit. Getiteld If Not Now When uit 2011 en toepasselijk getiteld Eight uit 2017, wat dus een achtste album was. Plus een handvol singles en EP's. Van het debuutalbum Fungus Among Us draai ik de eerste single van het album Take Me To Your Leader. Komt ie. forever. Ja, dat was natuurlijk System of a Down. Die hoorden we net met hun allereerste single Sugar. En die vond enorm succes op de meest onwaarschijnlijke plaatsen. De hyper-excentrieke styling van de band met Armeens en Amerikaanse achtergrond komt af en toe uh, schurend, en verbijsterend en echt maf over. Maar het is ook ronduit pakkend. Na de release van hun dynamische, gelijknamige debuut schoot System of a Down zichzelf uit een kanon op een enorm opwaarts traject met Toxic City. Een van de geweldige metal albums van de 21ste eeuw. De sessies waren zo vruchtbaar dat het stilde This album opleverde. Een album met nummers van de Toxic City sessies die op zichzelf stonden. Met de albums Mesmerize en Hypnotize verstevigde de band haar positie bovenop de metalwereld. gedurende hun opnames worden per politiek geladen teksten afgewisseld met bijna onzinnige regels waardoor een muzikaal kruidvat ontstaat. Dan gaan we door naar Maynard James Keenan, die we al eerder vanavond hebben gehoord met zijn band Tool. Hij raakte geïnspireerd nadat zijn voormalig gitaartechnicus Billy Howard hem een meer melodieuze verzameling nummers liet zien waaraan hij werkte. Zo werd A Perfect Circle gelanceerd en het debuut de van de band in 2000 getiteld Mare Noms. Dat ook ervaren spelers als Josh Freeze bevatte, waardoor... A Perfect Circle een van de meest interessante zijbands van de rock werd. De weelderige en atmosferische instrumentatie, gecombineerd met Keenans lyrische intensiteit, was meteen verbonden. Met uh, Tres Libras, Judith en The Hollow, die allemaal airplay verdienden. Nummers als Renholder, Holder, Thinking of You en Rose... vielen ook op tussen de geluidsreis die het album Mer de Noms heette. Ik draai hiervan het gevoelige Judith... wat gaat over zijn moeder Judith Marie Keenan... die een beroerte kreeg en de rest van haar leven afhankelijk was van een rolstoel... maar toch in het christendom bleef geloven. Maandagavond Play it loud Op ZSM Zandvoort En ik sloot de avond af met de drie broers... Pete, Sam en Joe Loeveler. Bekend van de alternatieve rockband of hardrockband Chevelle. Vernoemd naar de favoriete auto van hun vader... de Chevrolet Chevelle. Opgericht in Grace Lake, Illinois. En ik draaide hun bekende single The Red, Afkomstig van hun tweede en doorbraakalbum Wonder What's Next... uit 1992... De band werd in 1994 opgericht door de twee broers Pete en Sam en Matt Scott... die later werd vervangen door Joe, nog voordat de band een album had uitgebracht. In 1999 verscheen hun debuut Point No. 1 en drie jaar later pas hun doorbraakalbum. De band heeft sindsdien nog zeven albums uitgebracht... en bestaat tegenwoordig nog maar uit de twee oprichtende broers... Joe verliet de band weer in 2005 en werd vervangen door bassist Dean Bernardini, tevens de zwager van Sam. Hij werd op zijn plaats in 2021 vervangen door toerende bassist Campbell Walters. Javel werd vaak qua geluid vergeleken met Tool, maar speelde gedurende hun loopbaan ook indie rock, grunge, nu metal, progressieve rock en hard rock. Mijn tijd zit er vanavond weer op en ik hoop dat jullie weer genoten hebben van de gekozen muziek. Het was mij in ieder geval uh, weer een waar genoegen om jullie deze lekkere alternatieve metal voor te schotelen. Maar volgende week kunnen jullie je hart vast uh, nat maken. Of jullie buik of borst nat maken bedoel ik eigenlijk. <laughs> Want dan kunnen de liefhebbers van de extreme subgenre grindcore hun hart gaan ophalen... Dus hopelijk tot dan. Dat wordt weer een lekkere avond knallen. Ik wens jullie voor nu een fijne avond. En wel trusten voor straks. Ik bedank jullie nogmaals voor het luisteren. En hopelijk tot volgende week. Bedankt. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11...